criminelen komen. En de dolfijn die vorige week aanspoelde in Friesland... en de naam Jelin kreeg, is overleden in de opvang van SOS-dolfijn. Daar is het dier continu verzorgd, maar de gezondheid van die dolfijn... ging toch hard achteruit tot verdriet van de verzorgers. Dit heeft er heel erg ingehakt bij ons team. We zijn er allemaal heel erg betrokken bij geweest. We zijn er 24 uur per dag mee bezig geweest, dag en nacht met het dier in het water gestaan. En daardoor zit je er echt heel dicht op en dan voel je nog meer een band met een dier. De dolfijn wordt nu onderzocht om te kijken waaraan ze is overleden... en ook of er een verband is met de andere dolfijn... die een paar dagen later op dezelfde plek in Friesland aanspoelde. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en buien. Het kan soms even flink doorplensen, ook winterse buien zijn mogelijk. En het is een graad of zes. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee files op dit moment op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer vertraging 10 minuten. En de A37 van Knoop het Holsloot naar Meppen in Duitsland, tussen Zwarte Meer en Duitsland, 1 kilometer vertraging 10 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Eemnes naar Naarden bij 25,8. A28 zwollen richting Meppel bij 103,9. En van Hoogeveen naar Meppel controle bij hectometerpaal 122,6. Music: Menno Barreveld. Ja, we gaan zo terug in de tijd. 17 februari 2017, maar nu eerst Olivia Dean en Man I Need. You, you you you making lost time. En I like it, like that. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic gaan we vandaag terug naar 2017. Ja, in dat jaar was uh, dit speelgoed namelijk ineens heel erg populair. Je kan gewoon de hele dag uh, als je wilt gewoon uh, mee draaien en, en trucjes of zo doen. Je kan je beter concentreren. Het is eigenlijk net een anti-stressbal. Maar dan draait het rijdt rond. Je kan er lekker mee draaien en het uh, ja, voor mij geeft het ook wel een beetje ontspanning. Ja, ik krijg een beetje kinderquizgevoel bij, uh, bij dit. Maar het ging natuurlijk over de Fidget Spinner. Dat was toen echt de hype van het jaar. Uh, Driehoekig ding, dat je constant tussen je vingers uh, kon laten draaien. En je had hem in uh, veel kleuren. Hè? Rood, groen, blauw, wit, oranje. voor mij hebben ze ook nog van Q-Music gehad. Ja, wat er nou echt het nut van was... dat is me nu negen jaar later nog steeds niet heel duidelijk... behalve wat die kinderen zeggen. Ja, je kan er lekker mee draaien. Dat ontspant een beetje. Maar ja, veel meer dan dat was het toch niet. Maar we gaan terug naar wat er toen in de top 40 stond. 17 februari 2017. Drie liedjes heb ik uit de top 40 Gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in in de -music App, typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer drie Starly met Call on Me, de Ryan Ryback remix, is keuze één vandaag. Deze was ik echt helemaal vergeten. Nou, dat is keuze één. Uh, op vijf de Chainsmokers met Paris. Ja, was was stiekem ook wel een beetje vergeten hoor. Keuze twee... Ja, en keuze drie, Martin Garrix en Dua Lipa met Scare To Be Lonely. Zij stonden op zeven. Is the only tonight, we'll be nou, ik ben benieuwd welk nummer de meeste stemmen krijgt. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen. Ook Shakira komt eraan. Ja, het is uh, Disney dinsdag, dus uit uh, Zootropolis of Zootopia hoor je zometeen zoo. Maar eerst You Two en With or Without You. Far into a zoo. Ooh, ooh. Do we do? naar de top 40 van 17 februari 2017. Daar stond Starly in met Call on Me. Ook de Chainsmokers met Paris en Martin Garrix en Dua Lipa scared to be lonely. Ik voel me trouwens net nog af over die fidget spinner, want daar hadden we het over. Dat was in uh, 2017 in Rage. Waar die eigenlijk voor is. Uh, Arie die zegt, ja, die fidget spinner is gemaakt voor kinderen met ADHD slash autisme, zodat ze daarmee kunnen friemelen, oftewel fidgeting. Hierdoor raken ze minder snel afgeleid. Ja. Ashley die zegt, uh, Martin Garrix en Dua Lipa natuurlijk. Trots op de onze Nederlandse DJ Max Heijink, die zegt... Care to be lonely. Doen we denken aan de Pokémon GO-hype. Natuurlijk Starly Colony, ook lang niet gehoord. Zegt Simon René, zegt Paris, de heerlijk nummer. Cameradio, ik laat mijn tranen vallen op keuze nummer 1. Scared to be lonely. Scare to be lonely, dat is toch wel een klassieke van Ma Martin Garrix en Dua Lipa. Goedemorgen, Menno. Vandaag gaan we lekker naar Paris. Vandaag eindelijk is niet zo'n moeilijke keuze als Dua Lipa een optie is. Dan natuurlijk Dua Lipa. Ja, dat dachten de meeste mensen. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be lonely. 69% van de stemmen...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 Hallo en en Jelly Roll met Bloodline op Q-Music. Rond kwart voor twaalf dan krijg je weer een Olympische update... met Luc vanuit Milaan. En nog meer Italië zometeen. Damiano David komt eraan. I know you're call me crazy. Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Van koffie tot tussendoortjes. Nu met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Gesmolten. Gegoten. Gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimersdrop.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 Zoveel money. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Een mix van zon en buien vandaag. Maximaal 6 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Qmusic. Op dit moment staan er 4 files. Twee files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar een kwartier. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 5 kilometer. Ook daar een kwartier...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 I don't wanna be here. Trying to talk, but we can't hear ourselves. Specialists, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, 'cause I really don't mind. And you make it better like that. Don't think. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah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 Tim Bieber Met I don't care. Is er iemand uh, die nu aan het luisteren is? jarig? Ben je jarig, dan ben je tegelijk jarig met. Ed Sheeran! 35 kaarsjes blaast hij uit. En mocht je dan denken, ik wil Ed Sheeran een verjaardagscadeautje geven, geef hem dan iets waarmee hij kan navigeren. Want dat is wel eens een probleem. Mijn wife was playing hockey somewhere in London. En ik dacht I knew waar het was. Dus so ik from van ons huis. En dan was ik. Like... I don't fucking know where this is. So I just found myself like stopping on the street and asking people. So yeah, I'm fucked if I'm left on my own. Ed Sheeran helemaal aan het verdwalen, joh. Uh, uh, Miles Ma Smith en Niall Horn. die ga ik nu draaien, die zijn ook onderweg. En waar zij heen gaan, dat ze hebben eigenlijk niet echt een idee. The Q-Music, alarm schrijven. Miles Smith en Niall Horn. drive safe. Q-Music, back in hits. Watching you walk away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 He is gonna fall And hell Jordan, de Olympische Winterspelen zijn in volle gang. En Luc en Matti zijn onze oren en ogen daar in Milaan. Um, Luc, de Olympische update. Kun je me bijpraten? Jazeker. Ik zou zetten, zetten wekker, Menno. Want over ongeveer 2,5 uur maakt uh, Nederland zich op... om de ploegenachtervolging te gaan rijden op de schaatsbaan van Milaan. Zowel de mannen als de vrouwen gaan in actie komen. En ja, dus zijn er vandaag gewoon weer meerdere kansen op medailles. Oké, okay, oké. Okay. Zou je mij de regels van de ploegenachtervolging nog even uit willen leggen? Tuurlijk, tuurlijk. Uh, bij de ploegenachtervolging rijden er twee teams van drie personen... tegelijkertijd tegen elkaar op dus de 400 meter baan van het schaatsen. De vrouwen die rijden zes ronden, de mannen rijden er acht. En de tijd van de derde rijder van het team is uiteindelijk de eindtijd. Dus het is belangrijk dat je bij elkaar blijft. Dat er niet de eerste te hard gaat en de derde te lang zijn. Je moet echt als team over de finish. Nou, het land dat als eerste finish wint, dan ga je door naar de finale. En als je daar rijdt, dan ben je dus eigenlijk al zeker van zilver of goud. De verliezers van de twee halve finales die strijden uiteindelijk ook nog een keertje tegen elkaar om het brons. De mannen komen vanmiddag in actie om half drie in de halve finale tegen Italië. En even later, richting drie uur, is het tijd voor de vrouwen. En die komen in actie tegen Japan. Oké, okay, en wie maken de grotere kans op een medaille, de man of de vrouwen? Uh, dan zou ik bij deze mijn geld toch inzetten op de vrouwen. Ja, de vroegachtervolging ja? is, is een teamsport. Je moet met z'n drietjes erg op elkaar ingespeeld zijn. Precies elkaar snelheid en bewegingen kunnen volgen. En om dat te kunnen perfectioneren moet je samen gewoon heel veel kunnen trainen. En in aanloop naar de Olympische Spelen was er veel gedoe, veel gezeik rondom, rondom het mannenteam. En in totaal hebben die misschien nou 17 minuten samen getraind. Ze weten los van elkaar allemaal wel hoe je hard moet schaatsen. Maar of het ook samen lukt, dat is maar de vraag. Dus brons zou daar al echt fantastisch zijn. En het goud ligt bij de vrouwen voor het grijpen, maar dan moeten ze in de halve finale eerst langs Japan. En dat is wel een hele zware tegenstander. Nou duidelijk, dankjewel Luc. Vanmiddag Yo. half drie mensen wekker zetten. Q-Music tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. Sommer nu. 12 12.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 I'm mm -hmm. is end of the world. Zometeen Alright Stop Lunchtime, een lunchmix. Daar het een rammertje in. Gigi D'Agostino en Lamour Jour onder andere. Uh, we gaan ook de piepshow doen zometeen En het nieuws komt eraan met Mart. Wat is het populairste treinstation van ons land? Dat hoor je zo. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk.